En in de Ether op 106,9. Straks meer. Zie, Maar nu eerst het NOS-nieuws van 7 uur. Mariel Hageman met het NOS-journaal. De coach van Argentinië, Diego Maradona, is door de Wereldvoetbalbond FIFA voor twee maanden geschorst. Hij krijgt de straf voor zijn woedeuitbarsting tijdens de persconferentie na afloop van de wedstrijd tegen Uruguay. Waarmee Argentinië zich in oktober plaatste voor het WK in Zuid-Afrika. De coach van het Argentijnse elftal ging in grove bewoordingen tekeer tegen de pers uit zijn land. Die was kritisch vanwege de moeizame kwalificatie. Door de schorsing van twee maanden mag Maradona niet bij de loting zijn... voor het wereldkampioenschap op 4 december in Zuid-Afrika. In Leeuwarden heeft een automobilist een politieagenten zwaar mishandeld. Ze is met ernstige verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De automobilist werd agressief toen hij moest stoppen voor een verkeerscontrole. Omdat de man niet kalmeerde gebruikte de agenten de pepperspray om hem in de boeien te slaan. Dat hielp volgens de politie niet. De man sloeg de agenten in het gezicht. Ze dus kwam daardoor met haar hoofd op de stoep terecht... Haar collega's trokken daarop hun pistool waarop de man vandoor doorging. Hij werd korte tijd later alsnog aangehouden. Schaatsster Marianne Timmer is zwaar teleurgesteld... dat ze niet aan de Olympische Winterspelen in Vancouver kan meedoen. Ze brak vrijdag in Herenveen op verschillende plaatsen haar hielbeen. Marianne Timmer zegt dat ze na haar vierde Spelen heeft toegeleefd... juist omdat ze daar afscheid wilde nemen van de schaatssport. Ze sluit na haar valpartij in Herenveen niet uit... dat ze na haar herstel toch nog een tijdje doorschaatst... Haar eerste zorg is weer gewoon te kunnen lopen. Het herstel van Marianne Timmer gaat drie maanden duren. Het weer geleidelijk droog. Vannacht daalt de temperatuur tot 6 graden. Morgen regen en veel wind. Het wordt zo'n 14 graden. Dit was het nos Show. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit en zie je...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 Maar die laat hem altijd mooi fluiten. Het dier spreekt ernstig voor de vissen. De ballen van een haringkar. Hij loopt de dagen met zijn lied. De dagen vliegen, hij blijft staan. Waar komt hij vandaan? Lomen langzahe hij blijft alleen meesterin, Lantaarnopstekers gaan stil door de nacht. Hij speelt zijn draaur voor een harige gezicht. Slaap gerust, sluimer zacht. Een paladijn met zijn soldaten blijft even luisteren naar hem. Toch blijft zo'n schot ze lachen. Alleen een meisje blijft staan praten, en maakt een mager meisje van plezier. Kat heel stil, de passie regent. Het geurt naar brood en warme wijn, en in de sneeuwenacht bij de vallen verwachten ze het nieuwe jaar. De laatste dag komt aangevlogen, de laatste slagen zijn gevallen, en vuurpijl buiten hemel in.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 een, een, een soort tent waar ook uh, van alles geschonken werd. Maar dat is op een gegeven moment afgebrand. En toen is daar het, uh, een theehuis met een... Uh...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 Maar gelukkig, tussen aanhalingstekens, mankeerde mijn broer ook wat. Waardoor wij uh, toch een bunker uh, konden krijgen. MUZIEK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 moest afgebroken worden. Dus je had vanuit de bunker toen en de, ja, door de deur... had je vrij uitzicht naar buiten. En, maar ja, en ook de ramen zijn vergroot. Nou, in een tijd dat er nog echt geen, geen aggregaat was... en een elektrische boormachine, weet ik veel wat. Dus mijn vader ging met een, met een vuistje heeft hij de gaten erin gemaakt...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 Wait, it's so